7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Homoseksuele relaties zijn vanaf nu strafbaar in Nigeria. President Goodluck Jonathan heeft een wet ondertekend die dit mogelijk maakt. Ook is het voortaan strafbaar om lid te zijn van een beweging... die opkomt voor de rechten van homo's. Overtreders riskeren 14 jaar cel. In Midden-Afrika is steeds meer weerzin tegen homoseksualiteit... en worden homo's steeds vaker vervolgd. Verwacht wordt dan ook dat er in de regio veel steun is voor de nieuwe wet... Boekenketen Polare zit in de problemen. De leverancier zou geen boeken meer leveren... omdat Polare een betalingsachterstand zou hebben. Het moederbedrijf zegt dat er wordt gezocht naar een oplossing... maar als die er niet komt, dan is dat de doodsteek voor de winkels. Polare is ontstaan uit een samenvoeging van de boekwinkels... selecties en de slechte. Paus Franciscus komt voorlopig niet naar Nederland. In de afgelopen tijd hebben de Nederlandse bischoppen... de mogelijkheden voor zo'n bezoek met de paus besproken. Hij zou zeer geïnteresseerd zijn maar heeft laten weten dat hij de komende tijd naar andere landen reist. 76 scholen hebben de titel excellente school gekregen. Scholen zijn excellent als ze over de volle breedte goede resultaten behalen... en bijvoorbeeld ook aandacht hebben voor sport of gezond eten. Onder de excellente scholen van dit jaar zijn 28 basisscholen... 36 middelbare scholen en 12 scholen uit het speciaal onderwijs. Clarence Seedorf treedt per direct in dienst als trainer van AC Milan. Hij zou een contract voor 2,5 jaar hebben bij de Italiaanse club... meldt Football International. Clarence Seedorf speelde van 2002 tot 2012 voor AC Milan. De club van Nigel de Jong en Urbi Emanuelson... zette vandaag trainer Allegri op straat vanwege tegenvallende resultaten. Het weer op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend neemt de bewolking toe. In een groot deel van het land soms regen. Maar in het oosten en noordoosten eerst nog wat zon...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 Dames en heren, goedenavond. Er was een tijd dat onze gast namens de Volkskrant... een vaste gast was op het filmfestival van Berlijn. Maar de tijden veranderen en tegenwoordig schrijft hij boeken... zoals het alomgeprezen Haring, dat in 2011 verscheen... en nu ligt hier op tafel eetsprookjes, waarin hij antwoord probeert te geven op vragen als Waarom worden we dik? Heeft een dieet zin? En hoe worden we gezond oud? Hier is Huipstam. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ben jij zo'n man die dan precies weet wat hij vandaag gegeten heeft? Van ochtends vroeg tot nu? Ja, maar dat ga ik je allemaal niet opnoemen. Oh, nee, wat dan? Is het er iets beschamends bij? Nee, heel veel. Oh ja? Had je honger vandaag? Ik, honger. ik heb altijd trek. honger. Ik heb altijd trek. Oh ja? Ja. Ja, probeer maar eens een boek over eten te schrijven en geen trek te hebben. Nou, als je zo'n boek over eten schrijft... dan vergaat de lust je wel, mag ik stellen, na een paar dagen in jouw boek ondergedoken te hebben gezeten. Ja, maar ik, uh, nou, je schetst nu wel een beetje... een, uh, een, een, een, een, een duister beeld... Uh, van de wetenschap... die ik daarin beschrijf. Maar ik denk dat het nog wel meevalt, toch? Er is toch wel, uh, nog wel hoop? Er is nog hoop, ja. Maar je krijgt wel een aantal zaken onder ogen waarvan ik dacht... oh, ja, ja, ja, foute boel. Niet een hele bak noedels zomaar even wegschrokken. Ja, wij leven in, in, de, in, de, in de vreemde omstandigheid... dat onze voeding onze gezondheid bedreigt. En dat is wel uh, het meest uh, wrange wat ik uh, heb moeten constateren... naar mijn... Uh, geruime tijd in de materie verdiept te hebben. Ja, want dat is in één zin eigenlijk wel de samenvatting van het boek. Nou ja, ja dat is een samenvatting, maar het is ook uh, een, een, het is vooral een waarschuwing eigenlijk. Hè. Mm -hmm. uh, het is, het is uh, niet nieuw, ik bedoel, er is natuurlijk al heel veel bekend over... Uh, over uh, de kwalijke gevolgen van slechte voeding. Het is dagelijks in het nieuws. De Telegraaf opent er vandaag mee. Energiedrank is gevaarlijk. Ik noemde het al in mijn inleiding dat ik uh, observaties deed bij uh, scholieren van een school bij mij aan de overkant. Die ik dan in de pauze uh, naar de Albert Heijn zag lopen en terug zag gekomen met een grote zak chips en twee blikjes energiedrank. En, daar begon het, geloof ik, al. Ja, mee, daar mee, begon, dat je dat zag vanaf het balkon. So met dat soort observaties, ja. Mm -hmm. Dat. dat uh, ik dacht, waarom doen die kinderen dat? Want hun brood gooiden in dus de, in, de, in de bosjes. Dat zag je ook. Dat zag ik ook, ja. Want ik had uitzicht op dat schoolpleintje. En, uh, ja, en ik dacht natuurlijk ook wel aan vroeger, toen ik zelf uh, schoolgaand was, dan denk ik dat ook wel. Ze kocht ik ook uh, friet of zo. Of, of, of, of een apenbeel. Of iets anders en dan, uh, <lacht> en dan uh, het brood uh, niet opeten. En, en er is dus niks veranderd in feite. Maar ik, ik, ik constateerde ook in mijn omgeving dat mensen. Uh, ja, wel heel veel met voeding bezig zijn en ook hun, hun gezin goed willen te eten willen geven en gezond. En dat ze er ook plezier in hebben in mm -hmm. het koken. He, er ontstaat een hele, zijn hele culinaire cultus ontstaan. Maar tegelijkertijd zag ik dat zij eigenlijk helemaal feitelijk niets wisten van voeding of van hoe eten uh, in, door je lichaam uh, gaat en wat het doet en wat je wel en wat je niet nodig hebt en hoeveel je nodig hebt. En, en, en toen dat, dacht je, dat moest ik maar eens gaan uitzoeken. Nou, dat, dat ging gelijk op met mijn, mijn, mijn biologische en medische belangstelling die ik altijd heb gehad. En op een gegeven moment, uh, nadat ik dat Haringboek had voltooid... Waar ik overigens een heel hoofdstuk over de biochemie van de haring had geschreven. dacht Ik mm -hmm. dat is toch eigenlijk wel een interessant gebied. Toen ben ik daarop verder gegaan. En uh, heb ik eigenlijk die, die hele materie van voeding en gezondheid uh, in kaart gebracht. Uh, dus, dus ook de, de culturele en de historische aspecten ervan. Hoe zijn wij gaan eten wat wij eten mm -hmm. en, en hoe wij eten. Het drie maaltijden systeem, allemaal soort, dat soort dingen die we die allemaal voor heel vanzelfsprekend aannemen. Dat is natuurlijk ook allemaal eens een keer ontstaan. Dat is allemaal, ja. Het is allemaal gedrag geworden. En uh, dat is waar je onderzoek naar hebt gedaan. Trouwens, die school waar je op uitkeek... was waarschijnlijk geen excellent school. Want daar letten ze ook heel erg op voedingen. Ja, dat is dat uh, een nieuw soort voorwaarden. Voeding op scholen, dat is natuurlijk altijd een lastig punt bij ons in Nederland. Wij hebben niet het, uh, het gebruik van, van schoollunches. Dat kennen wij niet. Zoals in Frankrijk, daar wordt en, gewoon warm Nederland, gekookt. Ja, ja, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar ja, dat, dat zie ik ook niet gebeuren. Dus dat is gewoon niet realistisch uh, om dat voor te stellen hier. Uh, maar goed, er, er kan nog wel het nodige gedaan worden aan... Ja, ik ben er eigenlijk voor om, uh, om, om uh, in het hele curriculum van de middelbare scholen... een uurtje gezondheidskunde en koken en dat soort dingen op te nemen. De ouderwetse... De ouderwetse huishoudschoolachtige onderwerpen te introduceren. En Geef ze voorlichting en laat ze zelf koken. Of leer ze in elk geval koken. Ja, dat is. Dat en is... die frisdrankenautomaten eruit, uit de routine. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Nou, dat mag duidelijk zijn. Die moeten daar weg. Maar ik begrijp heel goed dat die scholen daar staan. Want die, verdienen, dat die dingen er staan, die scholen. Want daar verdienen de scholen geld aan. Mm. Die krijg ik. Er was een uitzending van Zembla waarin dat aan de orde kwam. Ik geloof zo'n school kreeg 18.000 euro per jaar. om dat ding daar neer te zetten. Ja. En het, het, het argument was dan van... ja, er zitten ook uh, flesjes water in. Dus dat kan je daar ook uh, uithalen. Dus ik, ik zie Terwijl mij... dat gratis uit de kraan komt. Niet ja, waar. maar ik, ik, zie mij, ik zie dus een jongetje staan... met één met of twee euro's of wat kost zo'n blikje. Die staat er voor het apparaat. Zijn vriendjes staan er om hem heen. Hij gooit dat geld erin. En wat haalt hij er dan uit? Geen flesje water. Nee. Dat mag duidelijk zijn. Dat... Nee. Um, laten we nog even naar jouw vorige leven gaan als, uh, als filmrecensent. De uh, Golden Globe zijn uh, uitgereikt. Volg je het allemaal nog? Ik volg het niet. Helemaal niet meer. Amper als, als, uh, als nauwelijks geïnteresseerde uh, consument. Maar ik, wat ik is had, er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Nou, ik, ik had... Ik, ik heb bij elkaar, ik heb wel eens uitgereden, ik heb bij me vij, bijna 25 jaar over film geschreven vanaf mijn negentiende in de schoolkrant... en in het, voor het krantje van het Filmhuis... wat wij toen oprichten in Vels in het Witte Theater. En uh, ja, ik had het op een gegeven moment wel gezien. Ik, ik, je, je kan ook maar, er zijn ook maar zoveel mogelijkheden. Hè, dat, heb, dat hebben de structuralisten uitgerekend... hoeveel verschillende soorten verhalen je kan vertellen. <laughs> dat betekent niet dat ik niet nog onder de indruk kan raken... van een, van een aardige film natuurlijk, maar ik... Uh... Ga je nog wel eens? Ja, ja ik, de laatste film die ik in de bioscoop heb gezien was... Uh, La Grande Bellezza. Door de Volkskrant lezers uitgeroepen als uh, de ja, beste film. Ja, ik geloof het want... wel. Hè? En, nu, ja. en nu ook weer ergens uh... oh, ja, bij de Golden Globes. Ook beste Nederlandse ja. film. Nou, die viel mij inderdaad ook niet tegen. <laughs> viel mij niet tegen, zei die enthousiasmerend. Ja, nee, ik vond het een mooie film. Ik mm. vond het een hele mooie film. Ja. En uh, er zit een Nederlands randje aan de Golden Globes. Want je hebt er natuurlijk wel een beetje bekeken, ja. mag ik aannemen. Ja, ik, dat, dat, is, dat is dan de, de, de film van uh, Steve McQueen... Niet te verwarren met uh, mijn voormalige acteur-held, Steve McQueen. De, de, de Britse kunstenaar, filmmaker. En het Nederlandse randje is dan dat hij uh, de partner is van Bianca Stichter. De, de journalist en schrijfster. En, en Jouw oud-collega? Ja, mijn oud-collega, ja, ja, ja. En ik geloof dat Steve McQueen bij zijn dankwoord heeft verteld dat Bianca Stichter hem aan het boek heeft geholpen, waar op ja. de film gebaseerd is. Twelve ja. Years, ja. A Slave. Ja, dat, dat verbaast mij niks, want Bianca is uh, zeer erudiet en uh, op de hoogte van alles. Dus die leest dat en die denkt, dat zou het moois voor hem wezen. Zo werkt dat. Ja. Maar goed, de, uh, w, w, je bent niet meer uh, behept met een enorme filmliefde. Uh, je liefde gaat nu uit naar voedsel. Uh, mijn liefde gaat uit naar uh, het, het, het journalistiek behandelen van, van, van dat onderwerp voedsel en gezondheid. Dat is het eigenlijk. Want dit, dit boek is ook, uh, denk ik, een, een, een, nou ja, ik mag wel zeggen, een toonbeeld van hoe je uh, als, als niet-wetenschapper... Uh, dus eigenlijk als een leek een, mm -hmm. een moeilijk onderwerp benadert. Dat doe je door uh, je in te lezen in de materie, zoveel mogelijk kennis op te doen erover. En dan uh, te gaan kijken wat je tegenkomt en wat, je, wat voor meningen je tegenkomt. Hoe erover geschreven is, hoe de, de meningen zich ontwikkeld hebben, hoe de wetenschap zich ontwikkeld hebben. Uh, uh, waar je de, de, de beste informatie kan vinden... waar je niets van hoort, waar je veel van hoort. En zo krijg je dus een heel beeld van, van, van die wetenschap... en van hoe de wetenschap gepresenteerd wordt. En, en, dan zie je en dat ook... is niet altijd even best, hè? Want je collega's krijgen er nogal van langs ook, af en toe. Nou ja, je ik, voel... kijk, er is je wat... oud-collega's. Nou, of, ja, goed, of als, collega's. als ik mezelf als journalist dan zijn het allemaal nog collega's. Ja. Kijk, ik, ik vind... Eh, journalistiek vind ik vooral een... een, een een, uh, het, het vereist intelligentie, maar vooral ook handigheid. Je moet een verhaal maken over iets waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Dat, dat <lacht> zal iedere journalist herkennen. Je moet met iemand praten uh, terwijl, een uur lang terwijl je zo'n boek niet gelezen hebt. Of niet helemaal hebt gelezen. Ik, ik, geef maar, ik zeg maar wat. Ik zeg maar wat. Dat is in dit geval niet aan de orde. Dan neem ik die woorden ogenblikkelijk terug. Wat je een vermoeden dan? Nou, ik, ik heb gemerkt dat het boek uh, ontvangen wordt zonder dat het gelezen wordt. En dat, dat is jammer. Het is, het is een vrij veelomvattend veel boek. Je en, hebt er en, twee jaar lang aan gewerkt. Ja, en, en, een zeer grondig studie verricht. En het is geen makkelijk boek om te lezen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus er waren wel eens episodes dat ik dacht, dit gaat me petten boven en dat sla ik even over. Ja, dat mag. Oké. Okay. Dat is dan in elk geval duidelijk. En daarna pik je de draad ja, gewoon precies. weer op. Ja, ja maar dat is, ook, dat is ook een punt wat ik aan de orde stel. Uh, als je in de krant leest over dit soort onderwerpen... dan, dan, is, daar, dan is dat altijd heel erg gesimplificeerd. Mm -hmm. En dan gaat er dus in die vertaling veel verloren. En, en wa waardoor er iets overblijft wat niet meer klopt. Wat, wat, wat uh, uh, te, te simplistisch is... wat ook, ja, wat ook veel te, te feitelijk wordt weergegeven in feite... En, en er, er zijn veel meer nuances. En nou ja, dat is het eerste wat verdwijnt natuurlijk als je iets bondig wil. Kijk, als ik een, een artikel zou schrijven voor een krant over een bepaald onderwerp... dan zou ik er plezier in hebben om dat heel minutieus uit te pluizen. En er toch voor te zorgen dat het, dat het leesbaar blijft, dat het mm -hmm. begrijpelijk blijft. Mm -hmm. Maar dat, dat je eigenlijk ook daarmee laat zien hoe moeilijk het onderzo onderzoek zelf is. Want het is... Het is Heel erg ingewikkeld om in een levend wezen als mens iets aan te tonen, iets te laten zien hoe een bepaalde stof werkt. Wat voor, wat voor pad zo'n, zo letterlijk wordt dat zo genoemd, wat voor pad zo'n stof door het lichaam uh, aflegt. En wat voor al dan niet chemische reacties dat, uh, dat teweeg brengt. Ja, en... en daarom had ik het eerlijk gezegd ook over oud-collega's, omdat. Een journalist bij een dagelijkse krant, en dat weet je als geen ander... helemaal niet toekomst aan dat minutieuze onderzoek, volgens nee. mij. Nee, dat, dat, maar dat is, dat is, ja, dat is jammer. Euh, omdat als je iets wilt schrijven over, nou ja, over, over, over belangrijke ontwikkelingen... in de, in de voedingskunde, mm -hmm. dan moet je daar toch wel een beetje sjoegel van hebben. Ja. Maar, nou. Nou ja, goed, zo wordt er heel wat fouts beweerd. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Onder andere eetsprookjes, zo heet het boek. Luisteraars kunnen zich melden met vragen, opmerkingen. Uh, ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter. hashtag uh, Radiokunstof. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld, Huipstam was in een vorig leven uh, filmrecessent. Uh, heeft dus jarenlang onderuit uh, gehangen en lekker veel gegeten, neem ik aan. Huipstam. Altijd wel, ja. Altijd wel. En uh, raak je dat gedrag dan nog kwijt eigenlijk? Uh, moeilijk. Ik denk dat. Uh... Nou, je kan, je kan natuurlijk wel je, je, je eetgedrag wel veranderen. Je kan, je kan bijvoorbeeld andere dingen gaan eten. En dat, dat is wel aan te raden voor veel mensen. Je kan uh, minder gaan drinken. Dat is ook zeer goed aan te raden. Uh, en ook uh, wel, wel, wel te doen voor de meeste mensen, denk ik. Uh, je kan wat meer gaan sporten of wat meer gaan bewegen. Dat is ook goed aan te raden. Ik denk alleen dat je uh, toch wel uh, beperkt wordt... door je eigen uh, genetische factoren. Mm -hmm. Dat is... Het is toch wel duidelijk een, een, een zeer duidelijke genetische component in, in, in, nou ja, in dik worden, in, in fit zijn, in uh, het gezond blijven. Want uh, dat is een van de eetsprookjes, dat mensen er iets aan zouden kunnen doen. Mensen die te dik zijn, maar dat is dus onzin. Nou, je, je kan daar je kan wat aan, iets aan doen. Maar... Je kan er wat aan doen, maar het, het, het is. Uh, het, het komt erop neer. Het, het lichaam verzet zich tegen zo'n ingreep. En, en dat, dat kent iedereen die. Uh, uh, aan een dieet of, of, of aan meerdere diëten gedaan heeft, die, die weet gewoon na een tijdje, hou ik het niet meer vol en kom ik weer aan. Of zelfs al hou ik het wel vol, dan nog kom ik aan of ik val niet meer af. En om je, je eetpatroon dusdanig te veranderen dat, je, dat dat gewicht eraf blijft, dat is bijna niet te doen. Ik, uh, ik beschrijf een, een geval van twee, uh, van een Amerikaans echtpaar die na een pensionering uh, enorm zijn afgevallen, echt, echt 10 of 20 kilo wel, uh, of, uh, Man 20 en die vrouw 15, iets in die geest. En uh, die hebben zich voorgenomen om dat gewicht eraf te houden. Dus die hebben hun hele leven ingericht daarop. Dus die leggen alles wat ze eten op een gramme weegschaaltje. Uh, dat is zo'n schrijnend verhaal. Die, die gaan, ze doen alles op de fiets en ze wandelen met de hond de hele dag door. <lacht> en, en als ze op vakantie gaan, dan nemen ze de weegschaal mee. Ze zijn in, in zes jaar tijd één weekje naar Hawaii geweest zonder weegschaal. Uh, ja, maar, maar die mensen hebben dus... en ze hebben een aangepast dieet natuurlijk. Hoewel okay. ik denk dat, het, dat ze het nog wel iets preciezer hadden kunnen doen. Maar goed. Ja, en dat is geen leven. Maar het alternatief voor die mensen is om, om binnen de kortste keren... anders bij een normaal voedingspatroon... weer terug te keren naar het normale gewicht. En, uh, en dat komt omdat het lichaam zich aanpast... aan een verminderde uh, uh, voedselinname. Dus okay. aan een verminderde calorieinname en gaat als het ware op een, op een spaarbrandertje... of op een, klein, een lager pitje eh, branden. Want, want het lichaam is ingesteld op schaarste en op overleven... en doet het dus als het moet met, met minder. En, en dus, het, het, het, er zijn zelfs al, al gevallen beschreven... of dat is niet eens zo exceptioneel... van mensen die, die aankomen op een, op een dieet... Wat, wat een derde minder van de calorieën bevat dan ze voorheen eh, aten. Zo werkt het lichaam. En dat is... Dat is uh, uh, dat is het effect van, van hormonen. En mm -hmm. die hormonen worden genetisch aangestuurd. En die genen die liggen voor het belangrijkste deel vast. Dus dat is eigenlijk jouw lot, zeg maar. Maar het is ook wel zo dat die genen te beïnvloeden zijn door gedrag. Ja. En daar, dat, dat weten denk ik niet veel mensen. Maar er is heel veel, uh, dat heet dan de genexpressie. Een gen moet tot uitdrukking komen. En dat is te beïnvloeden door, uh, door gedrag. Bijvoorbeeld uh, minder stress. Uh, uh, regelmatig eten. Uh, goed slapen. En vooral beweging. Dat is aantoonbaar uh, toch uh, een factor. En als je in... niet van sporten houdt... dan moet je gewoon toch iets meer bewegen. Ja, dus dan ga... van jouw nou Ja, dan, dan doe je alles op de fiets. En dan ga je met de hond lopen. En dan uh, neem nou ja die, die klassieke tuttige dingen... van de trap in plaats van de lift en zo. het okay. is toch allemaal... Uh, ja vooral, vooral als je op leeftijd geraakt, dan, uh, dan gaat het tellen. ja Goed, uh, die filmliefde, die heb je op een gegeven moment vaarwel gezegd. Je bent je op het voedsel gaan storten. Twee jaar geleden verscheen, uh, zoals Joost Prinsen net al zei... Uh, het boek Haring, een liefdesgeschiedenis. En dan is er nu een nieuw boek, Eetsprookjes... met als ondertitel Nieuwe Feiten, Oude Misverstanden... en Goed Nieuws Over Eten en Gezondheid. Uh, nou, als je het over voedsel hebt, dan heb je het al snel over uh, drie dingen... waar we ons mee bezighouden over uh, uh, het dieet. Um, uh, hoe worden we er niet dik van? Of liever gezegd, hoe worden we slanker? Uh, dat is dan op korte termijn gedacht. Op lange term iets langere termijn gedacht gaat het over gezond. Hoe voorkomen we dat we kanker krijgen en hoe leven we zo lang mogelijk? En op de hele lange termijn het milieu... Drie ja. verschillende aspecten. Als we die eens uh, uh, bijlangs gaan bespreken. Uh, de korte termijn. Misschien wil je eerst even een stukje voorlezen. Dus dan heb ik het over het dieet. Dat heb ik niet aan je gevraagd van tevoren. Dus dit is onvoorbereid. Maar dan hebben mensen ook gelijk een beetje een idee van jouw schrijfstijl. Als je hier ergens zou willen beginnen. Oudtijds werd obesitas vooral gezien als een kenmerk van onmatigheid. Een moreel oordeel dat in onze tijd ook niet onbekend is. Onmatigheid en vraatzucht zijn verwijtbare eigenschappen. Het komt aan op zelfbeheersing, wilskracht en doorzettingsvermogen. Sociale en religieuze druk. En tegenwoordig vooral de nauwelijks nog impliciet te noemen dwang van de media... maakt het voor het individu niet gemakkelijker. De wetenschap dat de aanleg om dik te worden sterk verschilt tussen mensen... bevrijdt obesitas patiënten ook nu nog niet van morele vervolging. En ook hun schuldgevoelens zijn er niet minder op geworden. Dat was bij de oude Grieken al het geval. Waarna een hele verhandeling volgt over de oude Grieken. Oh, verder wou je niet voorlezen. Toch? Ja, ik wil best uh, nog wat voorlezen, maar... Uh... Volgens jou is de Weight Watchers nog steeds een van de meest effectieve manieren om af te vallen? Nou ja, kijk, niks is volgens mij. Het is allemaal uh, gestaafd. Gebaseerd op. Uh, de Weight Watchers, dat, uh, dat is het meest succesvolle uh, afvalmethode. Uh, afval ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat het onder controle is. Anderen kijken mee? Anderen kijken mee. Uh, het is de groepsdruk. Het is de sociale controle het is, uh, en, en, en niet anders dan dat. Ja, Het is natuurlijk ook een gezond dieet, mm -hmm. maar, maar er zijn meerdere gezonde diëten... of diëten die een gezond uh, menu voorschrijven. Uh, maar dat is, dat is de belangrijkste factor van, uh, van Weight Watchers... Dat, ze, uh, dat, je, dat je je gecontroleerd weet. En spreekt hij ook een ervaringsdeskundige? Nee, ze zitten wel bij mij om de hoef. <laughs> maar daar wou je het maar bij laten. Nou nee, hoor, zeker niet. En, en daarnaast zitten, zitten pizza's domino. Oh ja, Domino's dat schrijf je ook, ja. Maar ja. daar kom ik ook niet. Nee, uh, nee maar, maar dat, is, dat, is, dat is denk ik uh, een van de belangrijkste dingen... Die ik, uh, die ik heb ontdekt voor mijzelf dan. En dat is dat obesitas en, en ongezond eten vooral een sociaal probleem is. Ik denk, ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste component is. En wat versta je daar dan aan? Ja, dat, dat, uh, dat heeft ermee te maken dat... Uh, je kan wel het idee hebben dat je zelf bepaalt wat je eet... Mm -hmm. maar dat is niet zo. Ik bedoel, het begint thuis. Uh, en daarom heb ik ook een pleidooi voor, voor de voedselpoortwachter. Dat is een begrip dat ik geleend heb... van de Amerikaanse wetenschapper Brian Wansing. Die heeft het over Nutritional Gatekeepers... Thuis bepaalt de voedselpoortwachter wat er gegeten wordt. Die bepaalt wat er in huis is. Degene die boodschappen doet. Degene die boodschappen doet, maar dat kan de vader en de moeder of wie dan ook zijn. Of dat kan de, de hulp zijn, of dat kan een, een kind zijn. Dat maakt niet uit wie. Iemand bepaalt uh, wat er in huis is, wat er gegeten wordt, hoe er gegeten wordt, hoe er gegeten wordt hoeveel er gegeten wordt... Of, er, of de pan op tafel komt te staan en iedereen maar gaat opscheppen... of dat er keurig afgepaste porties worden geserveerd. Die bepaalt ook of, de, of er aan tafel wordt gegeten en dat de tv uit is... en dat er dus met enige aandacht wordt gegeten of, of niet. Uh, die figuur die is, is van heel groot belang... Alles bepalend. In, is natuurlijk. alles bepalend in een gezin. Mm -hmm. En, en, en ik, ik maak dan de, de koppeling met, uh, met de huishoudschool van vroeger... waar de meisjes dat soort dingen leerden... Nou, naar mijn opvatting is heel veel van die kennis of vaardigheid... of, of ja, sociale vaardigheid in feite is, is, is verdwenen. Want in veel huishoudens wordt niet meer zo gegeten. Dat is, dat is wat, ik, uh, wat ik vaststel. Uh, in, in, in een bredere sociale kring uh, spreekt men van de obesogene omgeving. De dikmakende omgeving. Mm -hmm. Een Amerikaanse term daarvoor is nog, uh, nog kwalijker. Die luidt... De, de toxic food environment. Dus de giftige voedselomgeving. Verschrikkelijk. En, en dat, is, dat komt er eigenlijk op neer. Overal is eten. Uh, probeer maar eens... Van het, van een, in een station van het perron... naar de voorkant te lopen... Je komt al die, die, die snacktenten, maar ook gezonde broodjes zaken. Je komt van alles tegen. Probeer er maar eens langs te ko komen zonder iets aan te schaffen. He, je bent op weg naar huis en je gaat eten. Probeer maar eens thuis te komen zonder in de verleiding te komen... minstens om uh, iets te eten. Um, dus het enige waar je eigenlijk invloed op kan uitoefenen... is op je eigen omgeving, dus de poortwachters thuis. Ja, maar als je, ja de poortwachters thuis, maar ook op school. Waar we het al over hadden. En op het werk. En, en, uh, maar ook, ook, ook bij vrienden thuis. Het, het, er is ook onderzoek gedaan... Naar, dat is dan... Uh, de obesitas is, is... en zo noemen zij dat in het onderzoek... sociaal besmettelijk. Als jij vrienden hebt... die aan de, aan het, aan de maat zijn... dan let jij er zelf ook niet zo op. Maar als jij... Uh, uh, bij de omroep werkt en er zijn alle mensen... dat zijn allemaal modelmensen en al die presentatoren... zijn allemaal hartstikke slank. Dan zal jij er zelf ook wel voor waken om uit te dijen. En dan conform, conformeer je ook aan die mores. Matthijs van Nieuwkerk, die eigenlijk alleen maar jonger wordt... als we hem nu in de abrihokjes zien hangen. Juist. En Wilfried de Jong. Die gaat op zijn zoon lijken. En Wilfried de Jong. Elk, ja, maar die leek je... altijd al op zijn zoon. Ja, maar ja, die, die, die, die eet uh, drie worteltjes op een dag en... Uh, en, en doen verder heel hard hun best en doen belangrijk werk. En brengen veel geluk in de huishoudens. Dat is alweer mooi. Nou, maar leg dat eens uit. Want dat, dat is natuurlijk, dat, dat beschrijf je ook, hè? hoe bepalend het is: dat de media zeer bepalend is. Als je naar de uh, presentatoren kijkt op televisie, Het is ongelooflijk. Hoe dun die mensen ja, zijn, ja, er is, er in de is meeste er, geval. Er is er nu eentje die is een beetje stevig. Maar ja, dat is, dat is dan misschien wel de excuustruus, hoe heet dat? De, de token uh, dikzak uh, op tv. Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar denk je echt dat Matthijs van Nieuwkijk het op drie worteltjes doet? Hij blijft niet vanzelf zo dun. Nee. Dat kan niet. Want hij was trouwens dikker vroeger, want ik heb hem in het café. <lacht> ik dronk hij elke dag veel bier en toen was hij aanmerkelijk dikker. Ook een oud collega van je? Uh, ja, ja hij, hij, hij was toen, hij hij toen chefkunst bij het parool uh, in die tijd. Uh. Goed, even terug naar uh, die poortwachters. En, en ook nog even naar de school. Want hoe ver moet een school of moet de politiek voor mijn part gaan? Als het bijvoorbeeld gaat over die energiedrankjes, voorpagina, de telegraaf. Ja. Uh, cardiologen, artsen, voedingsdeskundigen zeggen van ja, het is eigenlijk een godspe. Dat. Uh, die kinderen dat kunnen kopen... terwijl alcohol onder de 18 verboden is. Ja. Waarom gaan we niet zo ver... dat we die energiedrankjes ook gaan verbieden? Nou ja, dat, dat zou helemaal niet zo gek zijn. En, en, en dat zie ik ook wel gebeuren. Want er zitten spulletjes in... die blijkt mij in die dosis niet heel erg gezond zijn. Zoals staat hier taurine, cafeïne... en fenylalanine. Dat is ook geloof ik een bijproduct... wat je krijgt van Eh uh, ja, als, als aangetoond kan worden dat dat giftig is... dan moet dat verboden worden natuurlijk. Mm. En, ja, en, dan, en dat allemaal nog los van de, van de suiker die erin zit natuurlijk. Uh, dat is, dat is, dat is, maar goed, wat dat betreft is een energiedrank... hetzelfde als een andere frisdrank met suiker. Voor alle duidelijkheid, het is geen dieetboek, hè? Nee. Jouw boek. Wat stond jou wel voor ogen? Wat moest het worden? Het moest, en dat is een tik van mij... het moest een allesomvattend boek worden over over voeding en gezondheid. Wat, Eet weet ik. Ja, wat, wat heeft allemaal effect op onze gezondheid... Uh, uh, en, en is gerelateerd aan voeding? Mm -hmm. um, dus ook historisch bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe at men vroeger? En, en hoe kan je zien hoe een bevolking... Uh, uh, leidt onder een slechte voedselvoorziening of erbij... Uh, of, of floreert als de, als de voedselvoorziening beter wordt. Nou, daar noem ik ook een paar voorbeelden van. En in feite is dat nu niks anders. Ik bedoel, wij zijn nu de afgelopen 40, 50 jaar in een situatie gekomen... van overvloed en wat ik al zei... het lichaam is ingesteld op schaarste, maar niet op overvloed. Nee. En, en Dus eigenlijk is de situatie waar we in komen... Is, in zijn geraakt de afgelopen 40, 50 jaar... is, is, is, is nieuw, is volkomen uniek... Uh, uh, er zijn nu meer overvoede mensen op de wereld dan ondervoede mensen op de wereld. Ja, dat had je ook tien jaar geleden al niet eens durven bedenken: mm -hmm. dat het zo zou zo zijn. Eetsprookjes, hè? zo heet het boek. Dus, uh, en, en we hebben nogal wat sprookjes uh, door de jaren heen over ons heen gekregen. Een van de bekendste is misschien wel die van uh, Joris Driepinter. Ja, melk. Ja, dat is, uh... Zullen we even luisteren? Want we hebben een fragment oh, ja, ja, van heel lang geleden: leeuwen zijn sterk. Dat gaat vanzelf. Wij moeten wat doen om sterk te worden. Melk drinken bijvoorbeeld. Drie glazen per dag voor stevige botten en sterke spieren. Zo sterk als een leeuw. Melk helpt een handje. Ja, zo klonk het dan. Ja. En we hebben het allebei meegemaakt. Ja, Zo zeker. oud zijn we nou ook weer niet. Nee, nee, nee. Dat, en, en, en er wordt nog steeds veel melk gedronken. Uh, ja, melk is, is, een, uh, dat is ook weer een, een voedingsmiddel... Wat, wat in ons huidige voedingspatroon eigenlijk een andere plaats heeft gekregen. Uh, vroeger, nou laten we zeggen halverwege de vorige eeuw... Um, tot die tijd nog was, was melk een, een noodzakelijk uh, voedingsmiddel. Want mm -hmm. melk is ook eigenlijk een, het, het enige echte superfood... want het bevat zowel koolhydraten als vetten als eiwitten. Um, en, en kinderen groeien daarop. Uh, uh, ja, en, en, ouders, oudere mensen, die, die, die, voor hun is dat ook een, was dat een belangrijk voedingsmiddel. Maar tegenwoordig is het eigenlijk overbodig geworden. De, dus de, de calorieën uit, uh, uit het melksuiker... Uh, dat is te veel en, en het melkvet is natuurlijk ook uh, heel calorierijk. Dus, dus wij hebben dat als, als voedingsmiddel, als bron van calorieën, hebben wij het niet nodig. Maar waarom, dat begrijp ik dan, waarom hebben we het nu niet meer nodig en vijftig jaar geleden wel? Want je krijgt er sterke botten van. Ja, dat is overigens ook nog maar helemaal de vraag of dat, uh, of dat verhaal klopt. Uh, de, de, de, de, de klassieke reden om melk te drinken... is dat je uh, het calcium dat erin zit... dat het uh, voor sterke botten zorgt. En de vitamine D die erin zit, dat is een samenwerking. Uh, daar worden heel veel vraagtekens bij gesteld... of dat inderdaad werkt. Je hebt calcium nodig voor, voor sterke botten. Je hebt vitamine D nodig. Maar het is de vraag of, dat, of het uit zuivel wel uh, de juiste bron is. Je kan het ook uit, uit bladgroenten krijgen bijvoorbeeld... De, de Amerikaanse voedseldeskundige Walter Willett... een van de, van de grootheden op dit gebied... die heeft gezegd... Uh, uh, je kan beter je koe uit wandelen nemen dan melk drinken. Want beweging is gezonder dan drinken van melk. En, maar en is... waarom zou zuivel dan een minder goede bron zijn dan nou, bladgroentes? Er, er zijn andere bezwaren tegen zuivel... En, en, uh, afgezien van het feit dat, dat twee derde van de wereldbevolking het melkzuiker niet verdraagt, de lactose. Mm -hmm. Wij wel in het noorden, want wij zijn genetisch veranderd. En sommige stammen in Afrika hebben ook een uh, dergelijke verandering ondergaan. Uh, wij, uh, uh, een belangrijk uh, probleem nu, of een belangrijk punt nu. om melk te weren, verse melk, verse zuivel. is uh, dat zijn de, de, de groeihormonen in. Uh, in, in zuivel. En die dus niet toegevoegd zijn, maar die uit, uh, uit, die, uit, uit die koe komen. Uh. En dat, dat is prima voor kalfjes en ook voor kinderen. Want die, die groei, die, die hormonen, die sturen de groei. Die, die, die hebben een belangrijke rol in het groeien in het groeiproces van, van het kind of van het kalf. Uh, maar als het kind volgroeid is, dan blijven die stoffen actief in het lichaam. En als je daar veel van neemt, dan dat, dat wordt dat in verband gebracht met... Uh, met, uh, met kanker, met ja. het groei van tumoren. En nu hoor ik jouw subtiele bewoordingen. Dat wordt in verband gebracht ja. met kanker, maar is nooit aangetoond. Nou, de, de, het is wel aangetoond in de ene studie... en niet aangetoond in de andere studie. En dat is zoals ik dat boek geschreven heb. Ja. Uh, ik, mijn conclusie is, het, er is uh, het is op wetenschappelijke gronden... zoals het er nu voor staat, uh, uh, beter of... of uh, uh, de, de, de precieze formulering is het is op wetenschappelijke gronden aannemelijk te maken nu dat melk ongezond is en dat het niet gezond is. En dit is precies, daarom is het een heel goed voorbeeld, want dit is precies de wijze waarop jij schrijft en ook onderzoek hebt gedaan. Ja. Hè? Het is zeer genu genuanceerd en ja. heel minutieus uh, bestudeerd en beschreven. Ja, dat was voor mij heel belangrijk. Ik ga niet dingen beweren die ik niet uh, kan staven om te beginnen aan, uh, aan onderzoek wat ik gelezen heb. Mm -hmm. En, uh, en als, ik, als ik tegenstrijdige uitkomsten uh, zag, dan was ik eigenlijk al blij. Want dan dacht ik van ja, het is allemaal niet zo duidelijk. <laughs> ik heb bij elkaar, uh, ik geloof 600 noten achterin. Die zijn overigens ook allemaal, om, om, dat, dat, dat wilde ik graag. Uh, en dat heeft, uh, heeft de uitgever ook in gefaciliteerd. Het is, die zijn ook, uh, uh, hoe heet het, aanklikbaar in de e-versie, in de e versie de e En ze staan op de, op de website eetsprookjes.nl, daar staan de noten allemaal... Uh, een hele slimme toevoeging, ja. Want nou ja, daar kun je ook altijd up-to-date blijven, de, toch? Ja, en, en, Jij ja, kan dat gaan bijhouden. Dat doe ik ook, ja. Ik hou dat bij als, ik, uh, als, als er wijzigingen opkomen... of als er ineens artikelen verdwijnen... die ik dan per ongeluk niet meer tegenkom... dan vind ik daar wat anders voor. Dus dat, dat is een beetje een hobby-achtig hoekje. Maar dat, uh, <lacht> maar dat is ook voor mij wel een soort, soort, soort legitimatie natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik beweer niet zomaar wat... Ik, ik, ik, ik verwijs naar heel veel uh, onderzoek. Ja. Nog een ander eetsprookje. Ik heb jarenlang mijn best ervoor gedaan om die aardappels zo dun mogelijk te schillen. Want de vitamines zitten direct onder de schil. Ja, Ontzien. Nou ja, nou ja dat, dat, dat is niet zo. Bij een peer schijnt het wel zo te zijn. Maar bij aardappelen niet. Daar zit uh, de, de vitamine gewoon helemaal in de hele, in de hele knol. Dus uh, nee, ja, dat, dat zal uit zuinigheid zijn ingegeven destijds. Uh, Dun schillen, want daar zitten de in. ja Zal dat onder. gewoon de achtergrond zijn? Dat denk ik wel. het is natuurlijk een hele goede Hollandse, Hollandse, gewoonte. Hollandse gewoonte. En de appels dan? Zitten net als bij de peer daar wel weer dat, Ik geloof het niet. Alleen bij peren. Ik heb het allemaal niet verweld. Dat ging me te ver. Maar uh, ik geloof dat bij peren... daar, daar, daar zitten de vitaminen meer tegen. De, er zitten sowieso niet zoveel vitamine, hoor. in peren. Die zijn toch uh, wat, wat opgeblazen. Wel heel gezond natuurlijk. Altijd nog door de vezels. Wordt er dan altijd snel aan toegevoegd? Ja, dat is, dat is wel waar ik ook op uitkom natuurlijk. In alle groenten en fruit, dat is goed. Daar kan je niet genoeg van eten. Mm. Joop Daalmeijer, liet, uh, oud omroepdirecteur, liet via Twitter nog weten dat uh, er nog een eetsprookje bestaat. Die heb jij dan waarschijnlijk ook gehoord. Dat kleine zwarte pitje in de banaan, daar zitten de meeste vitaminen. Ja, het is alvast wel, ja. <lacht> nou ja, het is maar goed dat je, dat je die dan ook opeet, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, nog zo'n eetsprookje. Al jarenlang, nog steeds, iedere ochtend vers geperste sinaasappelsap. Ja. Dat schijnt gewoon een suikerbom te zijn te vergelijken met een glas Fanta. Ja. Is het nou echt waar? Nou ja, kijk, als je, het, het is heel simpel. Ik bedoel, als je uh, fruit hebt uh, zeg maar in de verpakking en mm -hmm. je haalt de, de schil eraf. Dan, dan heb je allemaal die, die, die, die, die velletjes en die vezeltjes. En, en dat zit allemaal om die cellen mm -hmm. heen, allemaal van die compartimentjes. Uh, als je dat opeet, dan verteren die celletjes of die, die vezeltjes en die velletjes die verteren. En die geven langzaam aan de, het, het fruitsuiker vrij. En dat komt dus niet in één plens, komt die suiker in je maag en in je dunne darm. Uh, maar dat gebeurt geleidelijk in je, in je, in de, tijdens de spijsvertering. Doordat die suiker geleidelijk wordt afgegeven, reageert je lichaam ook niet... Meteen als een dolle met enorme insuline aanmaken. Daar gaat het om. Als je de sap perst. dan komt het sap uh, uh, los uit de cellen. en uit, uit, die, uit die vezelige zakjes. En is dat eigenlijk meteen als, als zoetstof uh, beschikbaar. Dus als je dat. Ja, kan het ook niet helpen. Als je dat drinkt. Dan, dan, uh, en het komt in je maag en in je dunne darm. dan krijg je eigenlijk dus een, een, een suikerpiek. En een insulinepiek En dat zijn precies de dingen die je moet voorkomen. Jij begint nu wel een beetje te begrijpen waarom ik het boek ook naar vond om te lezen. Um, dat begrijp ik niet, nee. <lacht> broccoli. Als je veel broccoli eet, dan uh, voorkom je ja. kanker. Nou, dat is, ik heb het geval van broccoli en prostaatkanker... en het onderzoek daarna als voorbeeld genomen in, in een van die hoofdstukken... om, uh, om te laten zien hoe, hoe de aannames werken over, uh, over gezond eten. Mm -hmm. Uh, het is zo, in onderzoek, uit onderzoek blijkt dat uh, uh, dat spul heet sulforafaan dat is een, een, eigenlijk een, een gifstofje uit de plant zelf, dus uit uh, broccoli, dat dat een, uh, een, een, een effect heeft op kankercellen, op prostaatkankercellen bijvoorbeeld, dat het de, de kankercellen doodt, of, of, of geneest althans, of in ieder geval de woekering van de tumor stopt dat is, dat is aangetoond in onderzoek, dus er is een hele goede reden om te zeggen... van wij moeten meer sulforafaan eten. En dus wij moeten planten eten, uh, groenten eten waar dat in zit. Nou, en dat zit heel veel in broccoli. Broccoliachtige koolsoorten, uh, spruitjes bijvoorbeeld ook. En het zit heel veel in, in de spruiten van broccoli. Dus in hele jonge broccoli. Daar zit het in hoge mate in. En daar, daar zit het in omdat de plant het als, als verdedigingsstof zelf gebruikt. En, uh, als... om even aan te geven... hoe minutieus jij te werk gaat. Nou ja, en, en als je daar dus veel van zou eten... Mm -hmm. dan zou je dus... Uh, ervoor zorgen dat het lichaam... Uh, uh, zichzelf... Ja, dat het lichaam beschermd wordt... tegen uh, prostaatkanker. Dat, dat zou het idee zijn. Mm -hmm. Maar ja, Zo werkt dat niet. Ik bedoel, er is, je, je kan heel gezond eten. Je kan ook heel preventief... Uh, eten door bepaalde dingen niet te eten. Andere dingen wel. Uh, maar... Uh, in de loop van, van een mensenleven gebeuren er zoveel dingen... en zijn er zoveel externe invloeden en interne invloeden... Op, op de gezondheid van het lichaam... dat je niet kan zeggen van nou, ik begin op mijn 25 ste maar flink met, met, met broccoli te eten... dan krijg ik op mijn 85 ste geen prostaatkanker. Dat gaat, dat, dat, dat gaat, zo werkt dat nee, niet. Nee, nee. En, en um, ik zeg niet dat het, dat het uh, niet zou kunnen werken. Ik zeg eet vooral broccoli... Maar wees niet. Uh, uh, Het is geen garantie. Gooi niet de ramen van de groenteboer in. als je <laughs> op je 85ste toch prostaatkanker krijgt. Want, want je kan, er zijn andere factoren, ook genetische dingen. die, uh -huh. die uh, kunnen opspelen. En, uh, dus er is alle reden om gezond te eten. Echt alle reden. Uh -huh. dat, is, dat is wel duidelijk. Uh, maar je kan, daar, je kan daar geen wonderen van verwachten. Nee. Dus je kunt niet door je eetpatroon aan te passen. Voorkomen dat je kanker krijgt? Ik denk het niet, nee. Hm. Misschien wel. Je twijfelt je, licht. Ja, je, je zal dat niet weten, hè? Nee, want dit is dus niet aan, aan te tonen, wetenschappelijk te bewijzen. Nee, dit is, niet, dit is niet wetenschappelijk te bewijzen. Kijk, er zijn, zijn natuurlijk wel verbanden te leggen, uh, statistische verbanden, en dat doen ze ook heel veel. Dat heet, die, die tak van wetenschap heet uh, de epidemiologie die bestudeert uh, het voorkomen van ziektes uh, in, in, in de bevolking. Mm -hmm. En, uh, en, en, en dat, dat is statistisch onderzoek in feite. Die, die leggen alle, alle gegevens naast elkaar. Wat eten mensen, hoe oud worden ze, wanneer gaan ze dood en waaraan. En die, uh, die filteren allemaal uh, verstorende factoren eruit. En dan, dan blijkt dus dat bepaalde, bepaald voedsel een verhoogd risico geeft op kanker. Dat geldt bijvoorbeeld voor rood vlees. En bijvoorbeeld ook voor melk drinken. Mm. En uh, nou, zo zijn er nog een paar dingen. Um, uh, en het blijkt ook dat, dat... vandaag was er nog weer iets in, in, in het medisch nieuws over... bepaalde plantaardige stoffen wel degelijk invloed hebben... op, uh, op, op de vorming van kanker. Dus op de bestrijding van kanker. Um, alleen dat kan, je voor als in, dat kan je niet naar jezelf vertalen als individu. Mm -hmm. je, je weet gewoon niet wat voor, wat voor risico's je loopt. Kijk, ik ben geboren uh, in Amuiden onder de rook van de hoogovens. Dat is alvast niet gezond. Veel fijnstof. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Ook veel fijnstof. Dat is ook alvast niet gezond. Dus dat zijn twee: dat, dat zijn factoren die, die op, op een gegeven moment. Uh, uh, en dan hebben we het nog niet eens over de genetische kwestie. Nee, precies. Die ook nee, je kan. Het, is, het, het is, dat is onmogelijk te voorspellen. Ja, ja. Er zijn uh, nogal wat vragen van uh, luisteraars. Beste Jelly en Huip. Is het niet zo dat de voedingsmiddelenindustrie belangen heeft... om ons snelle koolhydraten, tarwe, suiker, aardappel te laten eten... die eerder de honger opwekken dan ons verzadigen? vraagt Erika Vreeswijk. Um, nou, ik denk niet dat uh, dat nou met opzet zo bedacht is... maar het uh, komt, wel, uh, het komt er wel te stade, natuurlijk. Ik bedoel, ja, het, het heeft er vooral mee te maken dat koolhydraten goedkoop zijn... Uh, goed uh, te verwerken uh, en uh, ja, eigenlijk de basisvormen voor, voor onze voeding... Uh, het is heel moeilijk om zonder koolhydraten te, te, te leven. Dat, dat kan wel hoor. Dat gebeurt ja, kan het ook. wel? Ja, dat kan best. Of met heel weinig koolhydraten, dat kan best. Uh, ik meld er trouwens even bij dat Erika Vreeswijk initiatief ter Workshops koolhydraat oké okay eten is. Oké, okay. ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja, ik weet niet wat voor wat dat is hoef je volgens mij ook niet te weten. Uh, voor Huipstam. Er zijn scholen die wel aandacht besteden aan gezond eten. Op de Stichtse Vrije School in Zeist... wordt aandacht besteed aan gezond voedsel. Aan wat voedsel met je doet. Aan hoe advertenties op je inwerken. Aan de weg die het voedsel aflegt door het lichaam. Er wordt gekookt met leerlingen. Geen frisdrank en snoep in de kantine. Maar broodjes gezond. Vorig jaar zelfs warme biologische maaltijden... voor leerlingen en docenten. Er is hoop, zegt Christa van Kant. Ja, van dat, kan. dat klinkt heel goed, ja. Zo Dit moet, zo moet het overal zo, dat, zijn. Dat ja. zei Huipstam net al. Ja. Um, even kijken, want... Um, uh, sorry, ik zag nog iets anders wat nu even niet aan de orde is. Um, onderzoeken, onderzoek. Je hebt ontzettend veel uh, onderzoeken gelezen, uh, bestudeerd. Hoe zie je, hoe zag jij door de bomen het bos? Want het is zoveel. Ja. Nou, dat, dat is inderdaad een probleem. Want als ik een, uh, een, een recent onderzoek lees... van een of andere onderzoeksgroep van een universiteit... dan begrijp ik waar het over gaat. En ik lees uh, uh, wat hun conclusies zijn. En het mm -hmm. is natuurlijk ook opgeschreven voor een, uh, die verslagen in, in, in, de, in de tijdschriften. Bijvoorbeeld in de, de, grote, de belangrijke medische tijdschriften... of biochemische tijdschriften. Uh, die zijn te volgen als je ingevoerd bent. Maar je weet natuurlijk niet precies. Je kan niet de, kwali kan niet de kwaliteit van het onderzoek uh, beoordelen. Dus ik moet het ook allemaal maar geloven wat er staat. Ja. Maar er wordt natuurlijk wel op gereageerd. In de iets uh, populairdere pers. Er wordt uh, uh, in, in, uh, vooral ook uh, uh, in, in Amerika is het natuurlijk een enorme... Uh, Levendig debat op internet gaande over voeding. Er zijn, het natuurlijk, nogal, zijn het natuurlijk nog wat, wat fanatieker dan wij hier daarover. Ja. En, en zo krijg je toch een beeld van het belang van bepaald, uh, uh, van bepaald onderzoek en van bepaalde richting, dat het een bepaalde richting uitgaat. En, en ik moet één man noemen, één journalist, Amerikaan Gary Topes. Die heeft uh, in dat boek dat hij in 2007 een boek geschreven, dat heet Good Calories, Bad Calories. Mm -hmm. Dat is 600 pagina's dik en daarin heeft hij al het wetenschappelijk onderzoek uh, over vet en koolhydraten op een rijtje gezet. Uh, en, dat, en dit om om zijn theorie te staven dat wij uh, in de jaren 40 op het verkeerde been zijn gezet. Willens en wetens, of in ieder geval op basis van uh, overheidsbeleid in de VS. dat wij geen vet meer moeten eten, maar vooral koolhydraten. En die keuze die destijds gemaakt is, die uh, uh, was fout. blijkt nu, na 40 jaar. Mm -hmm. uh, en hij staaft dus, uh, want hij is journalist, hij staaft uh, die, die opvatting. Uh, met al dat onderzoek wat hij op een rijtje... hij heeft research gedaan in, uh, van voor de oorlog in Duitsland uh, en in Europa... waar, waar dat, dat onderzoek naar vet en koolhydraten al vrij vergevorderd was. En na de Tweede Wereldoorlog is dat op een heel ander spoor terechtgekomen... in de Verenigde Staten. Dus, hij, dus je kun, je, als je dat boek leest, dan, volg je hoe, dan zie je dus hoe, hoe bepaald beleid... Uh, hoe bepaalde politieke opvatting, hoe bepaalde vriendenclub op een gegeven moment bepaalt welke kant het opgaat... Met, met die voedingsadviezen. En, uh, ja. en, en hoe dat dus per periode uh, uh, verandert ook. Want nu is de grote boosdoener suiker. Hè? Ja. ja. Maar dat, Waar je dat, ook een ja. apart hoofdstuk aan ja, ja, Maar al, al in die tijd dat, dat, uh, dat wij dus begonnen uh, voorgeschoteld te krijgen... dat we geen vet meer moesten eten uh -huh. met koolhydraten... toen waren er ook al onderzoekers, met name een, een Brit, John Jutkin die ik ook noem, die, uh, die zei van... nou, in de landen waar ik zie, waar veel vet wordt gegeten... en de mensen hartinfarcten krijgen... daar wordt ook heel veel suiker gegeten. Dus hij heeft toen al gezegd... het is niet het vet, het is het suiker. Alleen er werd niet echt naar hem geluisterd. Er werd niet naar hem geluisterd, want de heersende doctrine was uh, vetarm. Mm -hmm. en, en wij hebben dus eigenlijk veertig jaar lang... in, in die, in die light-doctrine geleefd, zeg maar. Geen vet, wel koolhydraat. En dat blijkt dus funest te zijn. Ja. En nu zitten we met uh, de gebakken peren. Toch? Want ja. dat is waarom het zo fout is gegaan. Ja. De belangrijkste oorzaak. Het, het is, het is, ik moet er wel meteen bij zeggen dat het niet alleen... Uh, doordat wij zoveel koolhydraten eten... dat we allemaal zo ongezond dik uh, worden en hartaanvallen krijgen. Het is ook natuurlijk de hoeveelheid van... Uh, wat wij eten. We zijn gewoon veel meer gaan eten. Ja, en, en dat dit... heeft weer te maken met wat je net al uh, ja. vertelde overal is voedsel ja. en de hele dag door. Ja. Kijk, het, het klassieke argument tegen uh, zeg maar die, die koolhydraathypothese is dat en men zegt, ja, het ligt niet aan de koolhydraten. Je bent, we zijn gewoon überhaupt te veel gaan eten. Dus dat is, also, dat is het probleem. Ja. Nog even wat betreft suiker, trouwens, want je haalt ook een wetenschapper aan, ik ben even zijn naam kwijt, waarvan uh, die zegt van we moeten met suiker net zo omgaan als met alcohol en tabak. Ja, Robert Lustig is ja, dat ja, een Amerikaan. Ja, ja die, die, die zegt al even tussen neuslippen door. Uh, uh, fructose wat, waar suiker dus voor de helft uit bestaat, gewoon tafelsuiker... dat gedraagt zich in het lichaam uh, net zoals alcohol. Dat alcohol is eigenlijk gefermenteerde fructose, zegt hij. Dat, dat heeft geen enkel nut. Uh, dat wordt in het lichaam behandeld als een gif, net als alcohol. Het wordt afgebroken, omgezet in vet. En uh, dus zouden wij het ook moeten behandelen als alcohol... en we zouden daar ook... Accijns op moeten heffen. En, nou goed, die, die... Hoe zie jij dat? Ik bedoel, moeten we de banketbakker dan gaan behandelen... ...zoals we de tabakshandelaar en de... Ja, die, die parallel wordt natuurlijk vaak getrokken. Uh -huh. hè? Dus, kijk, het is aardig gelukt om ons van het rook af te helpen allemaal... ...door, door een verbod. Uh, het, het, het standaard uh, opmerking die je daar dan over krijgt... ...is van ja, maar roken moet niet, maar eten moet wel... Uh, ja, ik vind, ik vind uh, je, je kan ook heel anders eten. Dus dat argument gaat een maar beetje geen macht. suiker eten is bijna niet te doen, hè? Uh, dat is volgens mij uh, heel goed te doen om dat drastisch te verminderen. Ja, ik zeg niet om helemaal, het te verminderen, Om, om ja. te verminderen. Ja, maar daar gaat het ook om. Hè. Kijk, het is allemaal... Maar goed, als ik denk van, ik, ik eet geen koekjes en geen snoep, dus ik eet geen suiker. Dat is helemaal niet waar, want de suiker zit overal in. De suiker zit in, in heel veel... Brood, bijvoorbeeld. Ja, nou, brood bestaat uit... Die koolhydraten die gedragen zich in het lichaam als suiker, als glucose. Dus, mm -hmm. uh, dat zijn misschien iets langere atoom- of uh, uh, molecuulstrengen. Maar uh, die koolhydraten, dat, dat wordt in het lichaam afgebroken. Waarschijnlijk zelf... kunnen jouw favoriete vakken eigenlijk? Dat was wel een favoriet vak voor mij, ja. Ik zit gewoon ook met enige verbazing. En ook toen, toen ik het boek las, ik dacht die man was een filmcriticus. En nu is het gewoon een voedingsdeskundige geworden. En ook hoe je er nu weer over praat. Het is ongelooflijk. Ja, ik heb dat gewoon allemaal onthouden van de middelbare school. En daarna, ja, ik, ik heb... Ik, kijk, het is heel wonderlijk. Ik, ik, uh, ik, ik zei dat uh, nog tegen mijn vrouw. Ik, ik, ik begrijp niet dat iemand in een auto kan rijden... en niet snapt hoe de motor werkt. Dat begrijp ik gewoon niet, dat je dat doet. Ik denk, je, je hebt een auto, dan wil je weten hoe dat werkt. Ja, ja. Zo zit ik in elkaar. Hm. Ja, terwijl ik toch helemaal niet heel erg, uh, hoe zou ik dat zeggen... autistisch of uh, nerdachtig ben verder. Ik, dat, uh, ik wil gewoon weten hoe de dingen in elkaar zitten. Hm. Op een gegeven moment mocht je er niet meer over praten hè, aan tafel. Nee, maar ik... Vertelde ik, je vrouw ons. Nee, en dan probeer ik nog wel een grappige draai te geven. Maar dat... Uh, ze werden er de, gek van. Toch? Ja, ze werden, maar het is Jouw zoon zomaar. die moet nog zeven worden en die weet al wat een kool ja, is. Ja, precies. Maar, ja, nou, ik, ik, maar ik, er is ook een andere reden dat, dat dat heel terecht is dat de mond bij de mond wordt gesnoerd. Want ik zelf zeg altijd: ik wil helemaal niet preken. Ik wil helemaal, ik, ik, kijk, het, het probleem van de voedingsvoorlichting is dat, dat je heel veel believers hebt. Die mm -hmm. ze zeggen allemaal: het is zo, want ik geloof hierin, dus het is zo. En, en dan kan het nog deels... Uh, voor een belangrijk deel wetenschappelijk onderbouwd zijn of niet. Als je ergens in gelooft... dan sta je niet open voor kritiek... of voor de andere kant. En dan dan disqualificeer je dus in mijn ogen al als, als objectief... Uh, ja, of, of iets minder subjectieve uh, bron van die informatie. En dat vind, ik, dat vind ik lastig. Dus ik wil zelf ook vermijden dat ik uh, ga preken. En ga, ik ga mensen ook niet zeggen wat ze moeten eten. Dat, Daarom wil je ook in de eerste plaats gewoon een journalist zijn en blijven. Nou ja, en, en, en, maar dat is ook wel moeilijk om... om uit te leggen over mijn boek, weet je wel. Uh -huh. Je zei het net al, het is geen dieetboek. Het boek gaat over gezondheid. Maar het staat niet alleen maar vol met, met, met tips nee. over wat je nee. moet doen. Nee, ik, ik was ik, ook heel blij met je nawoord met de tien aanbevelingen. Waarvan ik dacht, oh, ja. dat valt er nog wel mee. Dan doe ik het toch redelijk goed. Ja, ik, ik heb uh, alles uiteindelijk droog gekookt echt tot, tot tien aanbevelingen. <lacht> Uh, ja, je ontkomt het niet aan dat, het, dat, dat je toch uh, uh, iets uh, de lezer mee moet geven... van uh, hoe hij zijn leven kan verbeteren. Uh, ja. maar, maar daar zitten wel al, al, die, al die dingen in die ik, uh, die ik belangrijk vind. Dus ook die sociale veranderingen. Mm -hmm. uh, Gewoon aan tafel eten. Trouwens één ding, uh, foliumzuur en vitamine D, dat doe ik dan weer niet. En dat is je laatste aanbeveling. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, nou kijk, foliumzuur is dus eigenlijk alleen voor vrouwen die uh, zwanger willen worden. Ja. Dat is. Dat heb ik inderdaad dan weer wel ja, gedaan. Dat, dat, en, dat is foliumzuur. Dat, dat viel vroeger onder de, de vitamine B's. Mm -hmm. uh, vitamine D is een interessant verhaal. Want vitamine D is eigenlijk... Een, het, het gebrek aan vitamine D bij de meeste mensen... Is een, is een leefstijlprobleem en niet een dieetprobleem. Want het zit betrekkelijk weinig in voeding. Uh, en wij krijgen het vooral van, uh, onder invloed van zonlicht. Het wordt aangemaakt in de huid... Het is ook niet echt een, een, een vitamine zoals die. Het is een soort, soort, soort, soort hormoonachtige stof. Uh, die wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht. Dus als jij uh, elke dag uh, naar kantoor wandelt en met je kop in de zon komt en je arm in de zon, dan uh, hoef je geen vitamine D bij te slikken. Uh, maar uh, mensen die binnenzitten, in het donker werken of, of uh, weinig zonlicht hebben, gesluierde vrouwen, mensen met een donkere huid die. Die hebben uh, vitamine D tekort. Hm. Maar, ja, en dat is eigenlijk. En dat kan je betrekkelijk eenvoudig bijslikken. En, en er zijn ook uh, zuivelproducten die, die uh, verrijkt zijn met ik vitamine niet, D. Ik ben niet gesluierd en niet zwanger. Dus ook die laatste aanbeveling kan ik gewoon weglaten. Ja, maar, maar het is ook wel weer interessant. Want. want ook hier is het weer een geval van, van dosis, van hoeveelheid. En het is ook weer een kwestie van, uh, van, van kip en ei, van gevolg en oorzaak. Er is een, net een Canadees onderzoek verschenen... wat ik niet heb kunnen meenemen in mijn boek, maar dat is heel interessant. Die zegt, uh, die mensen die ziektes hebben... die wij toeschrijven aan vitamine D-gebrek... daar wordt inderdaad van vastgesteld dat zij weinig vitamine D in hun bloed hebben. Maar... Uh, komen die ziektes omdat ze weinig vitamine D in het bloed hebben? Of hebben ze weinig vitamine D in het bloed omdat die ziektes dat hebben verbruikt? Huidstam, je hebt een onuitputtelijke bron aangeboord. Want deze heb je natuurlijk dan alweer op je website eetsprookjes.nl toegevoegd. Nou, nee, Bijna. maar dat... Uh... We hebben nog één minuut voor de tegel. Wat okay. komt daarop te staan? Ja, ehm... Um... Daar, daar moet ik nu een beslissing in nemen. Ik, je, je komt natuurlijk, als het om wijsheden gaat... kom je al gauw bij uh, de oude Desiderius uit uh, Erasmus. Um, um, maar ik kies toch voor uh, eentje van uh, uh, Dirty Harry. Ja. <lacht> een hele bekende. <lacht> uh, en die heeft overigens wel dezelfde strekking... als die van Erasmus die ik in gedacht had... <lacht> Uh, Dirty Harry die uh, zei... Uh, opinions are like assholes. Everybody has one. Hij is goed, Dirty Harry. En hij heeft ook trouwens. Eetsprookjes, zo heet het boek. Zo dadelijk, één op straat met Rob Oudkerk over winkelen in de Schilderswijk. Een mooie avond. Heer. Dank meneer Stam, dit was aflevering 2761. Morgen praten wij met journalist en schrijver Twan Heijmans... over zijn nieuwe roman, Pristina. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.